De Buena Vista Social Club presents Ribbons del Mundo. Nu op CD. Wees lief voor je weegschaal. Neem in het nieuwe jaar regelmatig een balansdag. Meld je nu aan voor de gratis nieuwsbrief op voedingscentrum.nl. Het voedingscentrum. Eerlijk over eten. Morgenmiddag om 12 uur. Live vanuit Kamp-Holland in Tarrinkot. Sowieso in Oeruskan. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En nu? Ja, het is goed gegaan! Oh. Dat vind ik echt mooi. Zo'n lekkere, clean manier van slopen. Oké, okay, jongens, pak het maar weer in. We gaan naar huis. Weekend vieren. Wat oh. oh, dat heb ik weer. MBS, oh.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 Moet je een kerstgevoel lezen als log? Mooi hè, Close Harmony. Heb je ja. eens gehad dat mensen bij je aanbellen zo aan de deur... en opeens staat er een koor van vijf man en dat zingt... Merry Christmas to you. Nog een keer, dat heeft... Uh, Merry het, Christmas uh, to you. Ik had wel de krantenjongen afgelopen week um, aan nu de deur. Die begon te zingen? Nou, eerst kwamen ze van het NRC Next. Hallo, ik bezocht het hele jaar wel NRC Next. Ik denk, oh ja, daar ben ik lid van. Oh ja, uh, oh ja hier heb je een tientje. Een tientje? Of, nee, nee, nee, nee, dat is niet waar. Ik, Jezus. ik denk dat ik vijf euro heb gegeven. Maar dat daarna ik... kwam iemand van Almere vandaag. Dus de krant die zeg maar echt met de kattenbak direct ingaat. En ik had ook echt geen kleingeld meer. Ik had niks in huis. Nee, maar, dus, euro. ik geef ook nooit aan ongevraagd drukwerk. Nee, maar dat vind ik wel. Die jongen doet daar gewoon zijn best voor. Nee, het wat wil wat, wat ik nou in te geven? D het is een gratis huis- en huisblad. En dan, weet je, in mijn huis- en huisblad staat er nog wat interessant over Hilversum. dat voor jou ik juist iets over Almere. <lacht> daar ga ik geen geld voor geven, hoor. Was dat een grapje? Nee, dat is een, uh, een kwinkslag. Dames en heren, jongens en meisjes, zojuist binnengebracht. Na lang gezeur en eindelijk is het dan gelukt. Ik zie niet één, ik zie niet twee, ik zie echt drie flesjes. bier. Even vermogen duren. Hé, He, heel Daar gaat ie de eerste. Nou, wil je mij ook even open? Hey. Ja, maar ik heb Mijn sleutelbosje ligt daar ergens en, en dat heb ik dus echt nodig. Ook oh, zoiets. Je hebt het open aan je sleutelbos, hangen. Ja, want ik heb geen aanstekers bij me om dan te ook mee te doen. Door... Zeg maar aan je broekriem dat iemand. Nee, kan ja. zien. Ja, naast mijn zwartlederen... mobiele telefoonhoesje. Het is tien over acht. Je zit er midden in. En uh, middenin in, bedoel dan, rapstra weekend. Paul Rabbering, ik vind het heel erg leuk dat je hier bent. Hey, ik vind het leuk omdat ik er bij, bij mag zijn op bezoek. Ja, dat nou, ja, is een beetje last minute allemaal. Ik denk dat je heel grappig bent over Saddam Hussein vanavond al. Je hebt al een paar hele. Heden... Nee, ik vind het serieus. Ik heb echt wel heel hard om nou, te lachen. Lief, wacht even hoor. Blijf nog even houden, Saddam. Blijf nog even hangen, Saddam. Uh, stroomversnelling hebben we gehad. Ah, een snortdrukken. Ja, dat zit al zo. Een snortdrukken, ah, die ah, kennen ik... die. <laughs> dat vind ik ook weer heel erg leuk. Maar inderdaad, eerlijk is eerlijk. Er komt er net eentje binnen ja. via de, um, de sms. Sms? Ik even, het, is, het is volgens mij vast de trouwe luisteraar Roy... die al een paar keer in de uitzending is geweest. Hij zegt, zou Saddam familie van Isa Hoes zijn? Ja, ik moet toch ja even, het, het, het duurt echt wel. Je, je, je zei je, hem net uh, ja. en, en je zei, oh. ik vind het zo'n goede grap. En, en uiteindelijk pas viel bij mij het kwartje. Ja. Hoes zijn. Ja, ja. Dat is heel pijnlijk ah, hoor. Ja, dit. Nee, nee, nee, nee maar ik, ik, ik snap hem echt niet. 1, 2, drie eh, wat gaan we nog doen vanavond? Nou, heel weinig. Want we hebben heel weinig voorbereid. Eh, behalve dan dat we even gaan bellen nog met Girard uh, Ekdom. Wil je dat nog langer uitstellen? Ik kan me voorstellen dat hij namelijk in een ritme zit dat hij zeg maar, voor half negen op bed ligt. Ja, zeg maar. Ik wil het ook nog even met je hebben over um, uh, uh, uh, hoogte-dieptepunten van het afgelopen jaar. Of het ja, ja dat ik ik gaan ab, ook, ook, ook dat wel leuk. Uh, wat was een Nou, dan kunnen we het gelijk hebben over het hoogtepunt van Gerard Ekdom van dit jaar. Ik nou, denk namelijk het dat het toch wel. Uh... Hij is vandaag naar de dierentuin geweest en er werd gewoon een aparte VIP-rij ingelost, te tellen. Dat serieus. Ja, echt waar werd gewoon gelijk herkend. Niet als inwoner, ha, ha, ha nee, maar echt als uh, die man van Serious Request. En hij kan natuurlijk niet meer normaal door een supermarkt lopen. Mensen vragen gelijk aan hem, uh, mag je al wel weer eten? Zou je dat nou wel doen? Hallo, onbekende, met Nicole Egdon: Nicole Egdon! Het is mevrouw, ik doe op de radio. Lekker oh, wijf nee, van Gerard. Oh nee, ik ben er niet op de radio. Ja, je bent op de radio. Wil je de groetjes doen? Ja, ik wil graag de groetjes doen aan mijn moeder en aan mijn vader en uh, aan mijn schoonvader. Ben je wel eens eerder bij Gerard op de radio geweest, Nicole, eigenlijk? Is dit echt een soort van ontmaagding? Ik heb je nog nooit gehoord. Uh, ken je zo, Dimitri? Oh. Ben jij dat? Ja, uh, oh, wow. met Evelien. Zo. Hé, hey, um, waren dat de groetjes? The cat ja, ja, ja, ja, ja. Prima, dan hebben we dat bij deze afgesloten. Eh, Nicole, wat leuk zeg. Hoi, ja, Gerard, zit even te plassen. Ja, meer komt er nog niet uit natuurlijk. Nee, maar zeg dan gewoon dat hij zit te kakken. Want als je zit te plassen... Nee, nee, nee, nee dat kan niet ook. Hij, Heb je nooit... Ja, moet, moet hij zitten van jou? Zeg even heel eerlijk. Nee, nee, hij moet helemaal niks van mij. Maar hij doet het soms, als hij ochtends heel vroeg wakker wordt. Al wacht, daar komt Gerard aan. Nee, maar nee, nee, nee, ik wil nog even niet met Gerard. Ik vind het veel interessanter, want dan kunnen we namelijk over Gerard praten en ook nadat wat het voor oh, de achterban is als maar, zo iemand in een glazen huis zit. Ik, je... ik ga stiekem in zijn studio staan, goed? Okay, ja, dat is goed. Dan kan je af en toe even ja. een uh, lekker plaatje erin staan. Hé, al ik idee, al al. Sorry, he... wie heb je erbij zitten, Michiel? Paul. Het is Paul. Oh, Paul. Hé, Paul. Hey, Paul. Ja! <laughs> <laughs> ja, maar goed, Gerard Ekdom, plast zittend. Ja. Ja, maar je, nee, ja, maar nee. Ja, ze zei wel iets heel interessants. Want ze, ja. als Gerard ochtends beneden kwam, zei Nicole, dan ging nee. hij zitten plassen. Nou, ik heb het nooit eerlijk gezien, want Gerard is best wel... Je, op, je kijkt wat nooit wat toe. <laughs> nee, nee, hij is best opgeheerd wat dat betreft. Maar op het moment, uh, hij zegt het wel eens, dat hij ochtends, als hij zeg maar, s'nachts... Ja, volgens mij wel, ja, maar ik heb het nog nooit eerlijk gezien. Maar hij zegt, hij zegt wel eens. Dus maar waarom hij dat zegt doet. hij dan dat hij dat doet? Dat weet ik niet. Ben je niet wakker genoeg? Ik weet het niet, ik weet het niet. Oh, Geer. Hi. Hallo. Even dit momentje mee meepikken, hoor. Het is um, een ik ik ben me... aan de telefoon, Gerard. Wat leuk. Ja. <lacht> Met, eh, uh, Svindstra, <lacht> Op de radio. Maar ik had het over iets waar jij niet bij mocht zijn. <lacht> ja, dan mag je zo meteen geraden wat het is. GELACH Jij mag zo meteen gaan, dan ga maar we weg. Daag, ik kom je wel halen. Blindling. Wat een blindluggen, ik ah. weet niet. <laughs> <laughs> zo gaat dat altijd. En oh, en trouwens, als hij naar de toilet is geweest, Nicole, en je doet de deur dan open... ...is het dan ook een duidelijk geval dat je van... DIE lucht? Ja, die lucht. Het is verschrikkelijk. Wat, wat je nu ja. vertelt, Nicole, ik herken dat wel. Want het is zeg maar, als je ochtends wakker wordt... ...niet omdat je niet kan richten, maar meer vanwege de... ...odol... ...dat het makkelijker is om even te... ...echt... Ja. Dus jij doet ik ik het wil het niet uitvalt. weten, dit. Ja. Paul doet het dus ook. Nou, Paul begrijpt het. Paul verdedig jij mijn Gerard. Breaking news. Lijkt Paul Rabbering heeft een odol en plas daarom zittend. Oh. <lacht> maar dat is ook lastig. Maar heb je wel eens gehad dat als je dan zittend zit te plassen hè? Eventjes, even mannen onder elkaar dit. Zojuist heeft ook Michiel Veenstra gezegd, heb je ook... Nee, maar, maar, mee, ja, maar, nee, heren, maar heb jij ook? Rij, ja. heb jij ook wel eens dat je dan uh, zit te plassen met een odol... en dan, uh, dat hij dan uh, tussen bril en uh, glazuur doorgaat? Nee, dat heb ik nooit, Michiel. Nee? Ja, sorry, mag ik me even mengen als vrouw? Ja, heerlijk. Ja, ik bedoel, ik, ik kan me nog voorstellen dat als je een niet-odel hebt, dat het dan wel lukt. Maar met odel, dat lijkt me nog weer heel lustig. Ja. Ja, volgens mij heb je dan gelijk o, je haar gewassen. Dat is ook niet ja. makkelijk. Nee. Dat is helemaal niet makkelijk. <laughs> <racht> Die vrouwen elke <sank> maand zeiken over shampoo! Ja. Ja. Hé hey maar Nicole, even wat <sank> uh, een smerige praat. Hoe is het voor je als vrouw om um, thuis te zitten... terwijl je man uh, honger lijdt, crepeert... Uh, en uh, dag en nacht achter glas zit in het glazen huis? Ja, ik ben dan zo ontzettend zenuwachtig. Dus dan komen er soesjes, zakken soesjes, zakken oliebollen. Dan vind ik echt helemaal van zenuwen zo tevreden. Nee, nee, nee. <lacht> Nee, ik ben drie keer al aangekomen en hij drie keer al afgevallen. Oh, nou dat is maar... aardig in balans. <laughs> ja, precies. Nee, het is, um, het is uh, stressen wel een beetje. En niet zozeer omdat hij niks eet, omdat hij dat uh, de eerste keer ook had, zeg maar. Maar uh, ja, je wordt de hele dag gebeld. Je ziet de hele tijd uh, hoe hij het doet. En heel eerlijk, ik vond dat Gerard het echt waanzinnig goed ja, deed. Ja, ik, ik, ook, ik dacht nog op een gegeven moment, zitten er nog twee anderen in het huis? Echt zo? Of had ik... nou, ah, mooi, nee. ja, mooi. Mooi gedaan, zeg ik. Nou, die anderen zaten er wel degelijk. Ja, absoluut. Het, het, het was gewoon een mooie effort van, van alle drie. Maar uh, ja. ja, ik vind het toch ook wel uh, goed om even stil te staan af en toe bij de achterblijvers. Hoe, uh, hoe was bijvoorbeeld uh, Kleine Lennon? Want uh, die moest ook zonder papa natuurlijk. Nou, dat was een ramp. Nou, in eerste instantie uh, was het een ramp. Uh, ik zou namelijk gaan uh, logeren bij mijn ouders in Utrecht. Die wonen ongeveer na. Dom. Ja. En uh, nou, ik had Lennens middag al in bed gelegd. Nou, -uh. dat ging niet lukken. En ben je trouwens goed met jonge moeders, Michiel? Mag ik het even zeggen? Wat zeg je nou? Ben ik goed met, go met jonge moeders? Ja. Nou ja, anders ook je, Paul. Nee, Sorry? Ik begrijp dat Paul gaf, ja. al heeft uh, de, uh, komen peilen hoe het was met je, Nicole. Paul heeft elke dag gebeld. Het was echt... Nee. nee nou, dan nee, zei nee, ik nee. alleen maar waar spreken we af hoor. Ja. Zou Gerard misschien inmiddels de radio aangezet hebben? Of, uh... nou, nou, dat weet ik niet. Maar hij is nog niet naar binnen gestormd. Dus nou, nou heel, goed, heel goed. Maar je hebt het overleefd. En uh, uh, dan even nog één een, een laatste vraag aan jou, Nicole. Uh, vind je het fijn dat hij er weer is? Of heb je iets van... Uh, Wanneer worden glazen huizen opgebouwd? Nee, we zijn gisteren gaan kijken hoe de laatste containers op een vrachtwagen werden gezet. En uh, ik ben heel blij dat hij weer thuis is. Wat maar leuk, jullie zijn echt mee te kijken bij, bij, de, bij de laatste afbouwwerkzaamheden op de nood? Ja, eerlijk, we wilden echt gewoon lekker shoppen. <lacht> <lacht> <lacht> maar, Staat dat ding er dan nou nog? 2,6 miljoen was binnen. En, <lacht> en, <lacht> oh, Paul, nee, dat is heel slecht. Nee, we, hebben gewoon, ja, we, we gingen even over de neuden zo op richting de steenweg. En uh, nou, dat ging de richting de platen, moet ik eerlijk bekennen. Maar, um, ja, Gerard, hè? Ja, je ja, kent je het, het, hè? De maar... platenwinkel en, uh, oh. en een dishockey, dat is uh, natuurlijk uh, ellende. Maar ja, ja. Jullie, jullie zijn wel blij met elkaar, dat vind ik heel erg fijn om te, om te horen. Ja. Nou, ik vond het een leuk intermezzo En als u blijft hangen... Dan bent u al bijna ze dan moest zijn. Maar <laughs> zometeen gaan we dan horen hoe het eigenlijk met Gerard is. Dit was mevrouw Ekdo! Hey! Dankjewel, Nicole. En, en we gaan even een plaatje draaien. Dan horen we zometeen of, of Gerard nog leeft. Oké. Okay. En of hij heeft gezeten of gestaan. Oh. Ik zeg een tientje op zitten. Dag, Nicole. Dag.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 Talking shit, but you're going home alone, aren't you? Cause I'm not Weekend met pink, New you in your hand. We zijn om te kijken hoe het in uh, Huizen-Ekdom is. Gerard! <laughs> Winstra, Winstra. Ja! En En Paul is er ook hè? Hé hey Paul, jongen! Gerard, op jouw plek gewoon vandaag. Godzame. Ja, even voor alle duidelijkheid Paul, dit is nu <laughs> nog uh, die plek, maar over vijf minuten is dat deze plek, hè. Dan oh, ja, is het uh, is... tijd om even om te uh, draaien. Is het al half negen? Uh, vijf voor half negen, om precies te zijn. Oh, hey, voor maar... een wisseling van de wacht aankomen. Waar was je net? We hebben je echt vijf minuten proberen te bellen, maar je was steeds in gesprek. In gesprek? Ja, heel gek. Ja, ik geloof dat mijn vrouw aan het bellen was met een name te noemen lokaal radio station. Ik weet het ook niet, hoor. Oh. oh. Heel radio... raar. Lo... Zijn ze lokaal radio dat ja, dat zei mijn... Ik weet het ook niet aan. Ja. is een plaatje Ach, ja. aanvragen of zo. Ja, het is zoiets. Uh, je weet wel, uh, al die grote Radio Soest. Hé, alle keer, hallo. met hallo positief oien. Helemaal ik... goed. <coughs> Dan komt er wel een sms'je binnen met de vraag... Nicole, lekker wijf. Heeft ze ook een zus, Groetjes Koen? Ja! Nee, ze heeft een broertje. Heel veel plezier ermee. <laughs> ja. ik, ik wist ook niet dat die Zwijnenberg al zo heel los ging. Nee. Of het... ik snap het ook niet. net vader gehoord dat toch nog een sms'je Ik snap dat niet, ik snap dat niet. Of zou het een andere koen... Nee, nou ja. Dames en heren, jongens... U had het misschien wel in de gaten, maar aan de telefoon de enige echte een derde helft van het glazen huis. Enkel. Hoe is het nou? Uh, nou goed, ja, ik kan niet aan zeggen. Ik ben uh, de hele week aan het revalideren geweest. Eén <laughs> vuistje erbij, je kent het wel. En uh, uh, ik mag alles weer eten van de dokter. Ja, dus uh, ja. de soepstengel staan weer gewoon uh, in de kast voor volgend jaar en je mag weer gewoon uh, wat je maar wil. Ja, ik, uh, ik heb net gefondueerd. <laughs> uh, wat, wat, wat ik niet met kerst mag, doe ik gewoon uh, na de kerst dan, weet je. <laughs> Jij zit waarschijnlijk op 3 januari alsnog aan de kalkoen en de kerstkransjes. Ja, ik doe het allemaal wat later. Ik ga volgende week met pepernoten beginnen. Ja, oh, okay. heerlijk! Die lucht. Die uh, lucht. <laughs> maar hoe heb je het uh, gehad? Bedoel, uh, we zijn er allemaal bij geweest. We hebben het kunnen zien op het journaal. We hebben het gehoord op de radio. Uh, de, de, de opening of eigenlijk de sluiting van het huis op kerstavond. En daarna zijn jullie uh, elk juli's weegs gegaan. Wat, wat gebeurt er dan? Je zit in die auto op weg naar huis. en, en uh, hoe, Wat gaat dan door je hoofd? Hoe is dat? En nou, ik kon me één ding denken. Ik kan niet meer. Ik zat in de auto echt voor me uit te staren. En, uh, je ik, reed niet open dan? Nee, ik werd gereden. Oké, okay, heel goed. Net als wat Giel gereden werd en Sander ook. We ja. hebben, alle, alle, uh, hebben ons laten verzorgen. Ik weet nog echt, ik zat in die auto en ik kon alleen maar voor me uitstaren. Ik kon echt niets meer. Ik was helemaal naar de kloten. Het, het was jullie ook wel een beetje aan te zien op de laatste dag, hoor. Elke keer dat die Chelsea dagger er weer in ging, ja. weet je, elke nee, keer maar even die energie weer. <lacht> en we kiezen nog een keer zo'n nummer uit. Ja. Jezus, Nino, wat <lacht> een klote, elke keer dat we springen. Oh. En ik ben nog op het podium, ik, ik zei tegen Giel, ik kan niet meer! Gewoon blijven doorspringen, zei Giel. Maar je denkt eerst zozeer dan dan een etersje naar huis rijdt, maar meer, de, ik gewoon, ik, je kan niet meer. Nee, ik, ik, zo, ik kwam thuis en ik oh, ik ben thuis. Dat is een lekker moment. En, dan, uh, en ik zag die bank. Ik denk, ja, nou, daar ga ik op liggen en zoek het allemaal maar uit. Ja, ik heb de openhaard aan gestoken. Dat is het laatste dat ik heb gedaan. Oh, heel goed. Maar uh, heb, je, heb je nog iets aan je kerst dan? Of is het uh, echt van, nou, uh, gooi me weg en uh, laat maar? Nou, het ging helemaal fout, eerste kerstdag. Oh. Nou ja, ik was uitgenodigd in België bij mijn vader om even tien gangen te nemen. Ja, En uh, het, stomme, het stomme is dat ook niemand even een vak stuurt van, zou je niet eens... Ja. Uh, Doe je het niet! doe het niet, gek. Dus ik heb van elke gang heb ik, uh, heb ik iets genomen, waardoor de gang naar het toilet uh, op een gegeven moment wel... Uh, oh, was het was toch een elf gangen die diner, begrijp ik. Het, het, nou, het werden er zestien uiteindelijk, ja. <laughs> Die lucht! <laughs> nee, het was echt heel erg. Dus ik ben echt... Uh, dat, ik had het niet moeten doen. Een dag later was het allemaal weer goed, goddank, want het is altijd voor mij al kort. Goddank, ook dat, het scheelt ook alweer. Mm -hmm. En uh, toen had ik weer een kerstdag. Oh ja, dat is die tweede kerstdag, is die kerstdag dat iedereen het naar de Palestijnen is en er toch naartoe het is filisteining, meneer Eckdom. Ja, dat is een tikfout, dat weet ik al. <laughs> en um, nou ja, dus daar zaten we dan. En toen kreeg ik een uh, maaltijd die heel goed ging. En vanaf dat moment ging het eigenlijk alleen maar heel erg goed. Oh, oké. Okay. Dus uh, alleen eerst kerst van de kloot en daarna ging het goed, goddank. Maar je houdt alles weer binnen nu? Ja, ja ik, uh, ik, mag, ik mag alles weer zien van de dokter. Heb je, <laughs> je Gielen uh, en Sander al gesproken na uh, het glazen huisavontuur? Nee, helemaal niet. Ik heb nog wel... Ik, ja, Sander heeft nog een sms'je mee uh, uh, heen en weer. Maar Giel was denk ik echt op een brancard terechtgekomen. Ja. En die is uh, afgevoerd naar, uh, naar weet ik veel wat, van wat voor ver oord. Die is echt ver weg. Ja, Dat was enige... helemaal doorheen, hè? Ja, het was, het was een heftige dit keer, hoor. Het was echt... Uh, zelfs ik was naar de kloot. Maar was, ik ben, die ik vorig was, jaar, was die zwaarder dan vorig jaar? Ja, nou, ik weet niet. Kijk, voor mij was het uh, een ander verhaal. En ik wist het ook wel, omdat het uh, de tweede keer was. Uh, je weet dus wat je uh, te wachten staat, enigszins. Ja. Los daarvan is het toch ook weer een trip. Maar ik weet nog dat ik vorig jaar thuis kwam en in een gat viel. En ik dacht van, nou, nah, wat nu? Wat nu? Wat nu? <laughs> en, en, en nu kwam ik thuis en dacht ik, oh, ik ben thuis. Lekker niks. En dat was echt een verschil met vorig jaar. Vorig jaar was ik point point point point, En stuiterde ik na het huis nog steeds door. En uh, dit keer was het echt... Uh, afgelopen en ook echt afgelopen. En dan vond ik het er niet zo erg. Dus het was, uh, ja, het was een heftige week. Echt heftige week. Nou, ik vond het wel een hele mooie week. En dan spreek ik denk ik namens iedereen die het heeft gezien en meegemaakt. En ook heeft bijbetaald natuurlijk aan die 2,6 miljoen. Ja, wat een mooi bedrag. Zot, uh, Kijk, dat geef je dan wel weer energie. Ik ging wel een heel goed gevoel naar huis. Ik was moe, maar heftig voldaan. Zo van wauw, ik heb, we hebben gewoon zoveel mensen aan de prothese geholpen. Dat is, een, dat is een goed gevoel met kerst. Dat, er kan niets tegenop. Dat is echt helemaal fijn. Nou, dat, dat is ook wel het mooie. Kijk, je, je gaat zelf door een, een, een heel rare tijd. Maar ondertussen het, het is, de hele, het is het wel ergens voor. Weet je wel. Het is, uh, nou, in dit geval voor de slachtoffers van landmijnen. Vorig jaar voor Congo. Het jaar ervoor, uh, voor daarvoor. Uh, het, het, het, het is elk jaar wel weer iets dat je zegt van... Ja, we doen het ergens voor. We doen het ergens voor, ja. ja. En ik, uh, het grappige is ook... Het, uh, ja, ik kon me niets meer herinneren van de hele week niet. En uh, naarmate deze week uh, vorderde, kwamen er ineens weer uh, stukken terug. En uh, ik heb ook dingen teruggehoord dat ik dacht, jezus, ik het dacht... was wel, het was heel <laughs> erg leuk. Ja, het was leuk. Dus je, je hoorde jezelf en dacht, uh, shampoo. ja, dat is, dat is een soort nationale kreeg geworden ofzo, hè. <laughs> ik, weet niet, ik weet niet of je nog kan herinneren, regeerder, maar ik vond het echt zo goed. Ik ben zelfs op mijn knieën gegaan afgelopen uh, zondag Pardon? voor jou. Nee, voor, ik vond het echt... Ik vond het zo'n goede week dat ik, ik, zeg maar als radiomaker, als ja, luisteraar ja, ja, ja. vond het zo leuk ja. dat ik echt, echt? naar. Nou, Waar was ik toen? Jij stond voor mij. Heb ik dat, ben ik dat gewoon vergeten? Ik je, zat op mijn knieën voor jou. Je nou, oh ja, nu weet ik het weer. Er zijn ja, ja. hier ineens op de radio. Ik kan voorstellen wat een rare week ik gehad Loo, heb. Dat ik zo ver heen was. Ik met dat niet aan het pal op z'n knieën gegaan is. En ik dacht dat ik dat vergeten ben. Hey, even één ding nog Gerard, voor je weer gaat zitten. Om, uh, of staan, om te plassen. Uh, nee, we gaan zo de kroeg in. Oh, okay. Nou ja, inderdaad, we worden het afloop staan en plassen. En zitten. <laughs> uh, wanneer ben je weer op de radio? Gewoon zonder telefoonverbinding, maar hier met alle hits en knijters. Oh, dat, uh, dat is heel makkelijk. Uh, dinsdag, uurtje of negen. Uurtje of negen. Arbeidsvitamine, dinsdag, negen uur. Nou, te gek. Uh, uh, tot dan dan. En tot die tijd. Een spannend muziekje. muziekje. Oh, oh wat oh. nu? Oh. Panieken, Gerard, sorry. Oh nee, het is ja. half negen. Het is vrijdagavond. Half negen. Gerard en ja. Michiel. Oh, we nee, gaan het nu doen. Waarom gaan we het weer doen? Het is nee, tijd het... voor de bal. wisseling Niet jij. van de wacht. We blijven zitten gewoon. Niks er aan. Beide heren kijken elkaar aan. Zie je en eruit? gooien vervolgens hun koptelefoons af. Het moment is daar om zo snel mogelijk langs elkaar heen. Rond de DJ-meubel te rennen. Ja. Ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Iedereen weer op zijn plek. Ja, ja hoor. Tijd om verder te gaan. Nou, dat is hey, altijd ik mis zo. Dit, ik mis dit moment. Voor het eerst dat ik er van een afstandje hoor. Nou, Gerrit, ik drink er vast een op je gezondheid. Volgende week ben ik er gewoon weer, hoor, de tijdstip. Kijk er nu onderuit. naar Weet je trouwens wie er volgende week te gast is? Nee, laat dat het stel is. Wil je het echt weten? Ja. <laughs> Alle maggies! We hebben Basti volgende week. Ach, het mocht weer niks kosten. Nou, hartstikke leuk. <lacht> en dat schijnt een klootzak te zijn trouwens. <lacht> Vooral voor vrouwen, echt. Ik ja, heb die man uh, lelijke dingen horen zeggen. Ja, dat, ja, heel dat blauwe schijnt er is voor de doodstraf en zo. Ja, dat is ja. een heftige man is het. Nou, dan heb ik goed nieuws voor hem. Want uh, Saddam, die hangt. Nee. <lacht> ja, die hangt binnenkort echt. En nog een tijdje ook. Nou, dat. Nou, oké. Okay. Koffie? Ja, heerlijk. Is een goed idee, ja. Uh, dat gaat goed komen. Gerard, tot, tot maandag 9 uur. Uh, nou, maak er dinsdag van. Oh ja. Nee, inderdaad. Goed Ik zin... weet niet wat jij maandag 9 uur doet, maar ik lig in bed hoor. <laughs> ik denk dat ik, denk, ik nog net in bed ga. <laughs> ah. Nothing in my way. Van Keen en uh, daar zaten er nog uh, twee voor. Michiel. Ja. <laughs> wat een hufte. De, de, de, klik kippen op dat gele pijltje, want dan, uh, dan kunnen we het zien. Anders weet ik het echt niet meer uit mijn hoofd. Hopelijk hebben jullie de titels gehoord, luisteraars, die de platen terwijl ze voorbij kwamen. Nou, ik weet het. Wat zat er nou voor Kien? Ik weet het echt niet meer. Het was zo'n goede mix. Dat begon met Sister uh, of... Sisters Idol Feel Like Dancing. Mm -hmm. Maar wat zat er tussenin? En je was lekker aan het, aan het uh, mixen en nee, go-go, dat uh, is lullig, dus lullig om nee, het nee, is niet waar. Nee, nee, ik heb het niet gemaakt. Nee, ik heb, en jij hebt het ook niet gemaakt. Nou, dan ga jij het vanaf hierna weer doen, oké? Okay? Oké. Okay. Ja. Het is een weekend op 3FM. Um, Michiel? Paul? Normaal is, er, is hier een gast. Iemand ja, waar ja, we dan oh, ja, heel nee, veel nee, vragen sorry, aan stellen... Nee, en, en, ja. en dingetjes mee doen en leuk, wat doe je nu en zo. Volgende week Basie, dames en heren, jongens en meisjes. En help even onthouden, je mag je verhaal bijna afmaken... Uh, dat ik eventjes zo terugkom op jouw naam. Mijn naam... Paul? Ja. <laughs> dat is zo grappig. al ja, over Rabberings en 109 nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Was dat de broer van André die uh, vanmiddag uh, bij was? André is jouw producer. Die uh, was hier bij de Top Serious Quest En hij had iemand bij zich. Die kwam in de studio kijken. Ja, dat klopt. Maar ik was nogal geconcentreerd met uh, okay. de hitlijst bezig. Ik heb even geen nee, idee Maar die gast, die heette Steven, die hij bij zich had. Ah, ja. En uh, ik heb gisteren naar de Top 2000 A Go Go gekeken. En daar ging het over een nummer van Normaal. En dat heet Steven Paul. En dat betekent dus stijve paal. Dus uh, is de Achterhoeks, weet je wel. En dan kun je enigszins voorstellen hoe het is gegaan vanmiddag... dat Steven zich voorstelt aan de dishockey. Steven, Paul. <lacht> kun je mij wegdragen. Dat is zo grappig. Je stond in je eentje te lachen. Dat ja. heeft wel vaker gebeurd, maar ja. was echt... <lacht> Niemand die het snapte. Steven, Goed, Paul. Geen gast dus vanavond. Waar ik heen oh, wil ja, dat is het, uh, ja. dat jij bij deze een beetje de gast bent. Jij zit nu zeg maar op de, de andere plek. Ik mag ja. achter de knoppen zitten. Ik zat te denken aan uh, een uh, spelletje. Een spelletje? Met jou. Ze zijn beroemd en geliefd. Nee. Maar, staan ze ook nog met beide benen op de grond. Oh, god, nee. ja. Hoe geval? zijn de sterren gebleven? Extra weekend legt het genadeloos bloot. Ik wil niet. Dit is de reality check van... Michiel Veenstra. Nou... Nee. Oh lol. <laughs> Dit is echt heel erg, want we leggen natuurlijk wel elke week uh, die BN'ers het, uh, het vuur na aan de schenen. En nou moet ik uh, zelf uh, met de spreekwoordelijke billen bloot. Miguel Veenstra, je we boodschappen gedaan de afgelopen week. Ja, dat was jij. Ja, ik zou heel graag van je willen weten, wat denk jij te betalen? Laat ik eerst even de uitleg doen. Als je ja, 10% uh, binnen zit, binnen de prijs, dan is het goed. Zit je er 10% of hoger buiten dan is het fout. En uh, is er een beetje rekening gehouden met wat ik uh, normaal in de supermarkt pleeg te halen? Of uh, is het echt... Uh... Uh, Daar moet je zelf maar antwoord op geven, denk ik. Nou nee, ja, dat is misschien ook wel een aardigheid. Nou ja, kom okay. maar op dan. Om te beginnen. Bertoli voor bakken en braden, 500 milliliter. <laughs> dat kost, Kijk, um... ja, dat, dat, dat koop ik inderdaad wel echt... Uh... Ja, zo regelmatig dat ik een nieuwe koop als het op is. Koop je echt die dure Italiaanse shit? Ja. Ik hou gewoon huismerken van. Ja, nee, dit, uh, dit is dan een van de dingen dat ik denk, van... dat nou, vind ik toch wel leuk. Goed, het muziekje was afgelopen. Dat ja, ik dat moet het zeggen, neer... nee, ja. ik, denk, ik loop er nog even omheen. 1,43. Nee, nee, dat is een stomperuit. 1,49. 1,49. Ah, ah, ah, ah, Oh, nee. <laughs> maar, ik hoorde liever de ping als je zo'n geluiden maakt. Ja, maak tenzij valt. ik even uit mijn hoofd er 1,72 was namelijk de prijs. Dus uh, 1, 40, nou, dat, is 10%. 10%. dat is net niet helemaal uh, goed. Maar het scheelt niet veel. Had ik er 17 cent naast mogen zitten? 1,72 min 17. Nee, nee, nee. Je probeert zelf nu even punten te verdienen beter ja. te rekenen. Nee, ja. maar t, nee, het is niet goed. 1,72? Even... Ja. Ja, ik zeg de huisbreed hartstikke duur. Nou, volgens ja, wat... mij kost dat uit mijn hoofd 1,5 of zo. Maar dat kunnen we oh. ook wel checken. Okay. Uh, we blijven bij hetzelfde. <laughs> Ja, sorry. Ja, ik heb dit niet verzonnen. Ik nee, voer nee, alleen je maar uit. Je hebt gelijk. Bertolli pasta, saus, tomaat, basilicum, 500 gram. Oh. Ik zal het nog even doen. Bertoli pasta, saus, tomaat, basilicum, 500 gram. Die koop ik dan wel nooit. Ik doe altijd een zakje. Ehm. Um... 2,60. Nou, nou. Nee, een loodzak. <laughs> 2,25. Je hebt veel betaald. Dat is niet erg. goed. Eet je vaak... Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Wanneer is de laatste begrafenis waar je geweest bent? <laughs> um, uh, dik een jaar geleden nu. Wacht, cake mix. Albert Heijn scharrelcake. <laughs> 450 gram. <laughs> 400, uh, een cake is niet zo heel erg duur. Een cake is heel goedkoop, namelijk. Ik zeg uh, 79 cent. 79 cent? Ja. Nee. <laughs> 1,89. Scharrelcake! 1,89? Scharrelcake! Ja, Daar gaan eieren in van scharrelkippen. Dat is echt heel duur. Je moet die beesten gewoon in een hokje stoppen... met z'n allen bij elkaar. Dat is, het is een veel goedkoper. Het is ja, veel het goedkoper. Is, je hebt wat gezeik met de, de bio-industrie tegenstander... maar het is een veel veelgekopere Kijk dames en heren. Of, eh, gewoon een keek. Ik weet niet hoe de puntentelling was... maar nou, je hebt tot nu niks, niks nee. gehaald. Zit dus is het zit nu op min drie. Ja. Dus dat het gaat lekker. Hebben we een klassement bij de hand? Nee, hè? Nee, hadden we hadden al eerder even over naar het toilet gaan... met Nicole Ekdom die een prachtig verhaal vertelde... over Gerard die zit het plast. Ja. <laughs> Edet soft toiletpapier. Zes rollen. Is dat met die puppy? Ja, dus met... Nee, nee, me, nee. dat is nee. een spaartje. Uh, oh. Uh, dat weet ik dus nooit. Hoezo? Dat weet je niet. Nou, dus, uh, niet dat ik heel erg prijsbewust in een supermarkt loop... maar van toiletpapier uh, weet ik dat ik met regelmatig welke, denk... Juutje. Met, met welke hand veeg jij je reet eigenlijk af? Uh, Rechts. Ik met toiletpapier. <laughs> Oh, oh, oh, oh. Wacht uh, jij hebt hiervan niet. Wacht even hoor, dan ik even... Nee, Klopt, Zou ik nee. dan, hè? <laughs> Oké. Okay. Nee, vandaar dat je ook niet weet natuurlijk hoeveel rollen dat zijn. Nee, nee, hoe dat... Hoeveel rollen waren het? Zes. Zes rollen, dan zeg ik uh, 4,49. Oh! iets oh, oh, oh. met bladgoud of zo. <laughs> 2,99. Oh. Het, het gaat helemaal niet goed, vind nee. nou, Er komt nog even een hele mannelijke vraag achteraan. Oh, wat slecht dit. Henneke Pils, kratje, 24, kun je 3 liter. 10,50. No, no, no. Nou, nou. Dat is het enige goed ja. even over. 10%. <laughs> 10,50, hè? 10% van. Mm, nee. Ah, wat kost die? 9,35. 10%, 93 cent. Nee, nee net niet. Net nee, is niet, niet. goed. Maar ik zat er wel heel dichtbij. Ik, ik zat er dichtbij het, het kratje bier. En dat vind ik wel een heel mooi statement om even te maken. Dat ik van al die dingen ik niet weet, maar het kratje bier bijna. De laatste dan. Oh, pak je sigaretten. Goelooze. Goelooze. Deze hier. Niet uh, bij ja. mij. Ja, ik rook zelf niet, maar ik haal van mijn vriendin wel altijd uh, Marlboro. Wat lief. Ja, dat, dat uh, ben ik, hè? Dus je charmant zelf. Um, uh, en dat kost 3,90 volgens mij. Nee, dat is ook weer veranderd. Weet ik veel. Galois is volgens mij ietsje goedkoper. Ik zeg 3,80. Oh! En exact ook, hè? Echt. Ik vind het echt voor... Een, je eet wel, maar je rookt niet. En je doet het precies verkeerd om. Ik vind het best bijzonder dat je het zo uh, doet. Nou, um, uh, ik zal eventjes uh, in de agenda kijken wanneer Gerard er weer een keer niet is. En uh, dan ben je namelijk weer te gast natuurlijk als uh, de rap in Rapstra Weekend. Dan weet je wat je te wachten staat, uh, Rabbering. Leuk. Dan, dan uh, ga ik je terugpak. Ik vind dat je voor een echte ster inderdaad goed er doorheen gekomen bent, want een echte ster die doet de reality check natuurlijk heel slecht. Ja, nee, ik heb er maar op een personeel voor, wat denk jij. Over echte sterren gesproken <laughs> trouwens. Heb jij ook een kerstkaart gekregen van uh, George Michael? Faithless. Rod Stewart. Shakira. Il Divo, Jumeirah Klein. Nee, ik, we, we, die hebben volgens mij naar mijn oude adres gestuurd. <laughs> <Okay>. <laughs> ik kreeg gewoon een kerstkaart van al die sterren. En er zat een fles wijn bij, alleen het is jammer, we hebben geen kurkentrekker. Dus nee, misschien maar, dat je die uh, nog even zou kunnen regelen. Maar we wat, hebben uh, nog wel net een biertje nog weten te scheffen. Ik uh, kijk even naar de man die net het bier heeft uh, geregeld. Hello. René? Kun je ze nog een biertje regelen, denk je? En een kurkentrekker ook. Hij zegt ja. Wil ja. je ja. we wel liever wijn? Nou, witte wijn vind ik op zich. Zelf vrijdagavond op zich. Ja. ja, dan word je snel dronken, is lekker goedkoop. Ja, dat is ook wel. Dan vind je alles uh, extra leuk. Hey, straks nog even over de hoogtepunten, denk ik, van 2006. Ja. Leukste gebeurtenis in je eigen leven. Als je ook een, een aardig idee hebt. Uh, nou, sms, maar vast even nou vier keer drie. Dan gaan we er zo lekker even van babbelen. Moeilijk om over na te denken, al dat trouwens. Ja, ja, ik was nu nog in het duister. Can't And you're behind the steering wheel I don't know what you did, boy, but you had it. And I